Uur. Freddy Fantijn met het NOS-journaal. Uit Nigeria komen berichten over een bloedige aanslag door terreurgroep Boko Haram. Daarbij zouden zeker 65 mensen om het leven zijn gekomen. De aanslag vond plaats in een grote stad in het noordoosten van Nigeria. De stad waar Boko Haram in 2002 is opgericht. Daar was ook in 2006 een uitbarsting van geweld. naar aanleiding van de Mohammed-cartoons. Tientallen christenen werden toen vermoord en vele kerken verwoest. In Amsterdam hebben nabestaanden, politici en belangstellenden stilgestaan bij de bevrijding van het nazi-vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau. Dat is 71 jaar geleden. Bij de jaarlijkse nationale holocaustherdenking werden ook de andere slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. De aanwezigen liepen in een stille tocht van het stadhuis naar het spiegelmonument in het Wethuimpark. Daar werden bloemen gelegd en toespraken gehouden. Deze week werden de slachtoffers van de holocaust wereldwijd herdacht. Woensdag was het 71 jaar geleden dat het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau werd bevrijd door het leger van de Sovjet-Unie. De toenmalige Russen. Bij een dubbele bomaanslag in Syrië, in de hoofdstad Damaskus, zijn zeker 45 mensen om het leven gekomen. Meer dan 100 mensen raakten gewond. De bommen gingen af in de buurt van een belangrijk Shiïtisch heiligdom in Damaskus. De verantwoordelijkheid voor de aanslag zou zijn opgeëist door IS. De aanslag komt op het moment dat in Geneve over vrede in Syrië wordt gepraat. IS is niet bij die gesprekken betrokken. Ajax is door PSV van de eerste plaats in de Eredivisie verdrongen. Uit tegen Roda JC stond Ajax tot de 92ste minuut met 2-1 voor, maar in de laatste seconde maakte Roda gelijk. Het weer is bewolkt, de regen breidt zich geleidelijk uit en het wordt een graad of 7. Vanavond en vannacht regen en de temperatuur loopt op tot een graad of 10 morgen vroeg. Verder morgen op de meeste plaatsen droog en soms wat lichte regen en het wordt ongeveer 11 graden.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 De meest en dan komen we aan hè, met de liefdeslieders. Yo, de jazzpolitie yes is aan begin van uur 2 van Zandvoort op zondag. Zandvoort, een hele goede zondagmiddag. Nou de radio lekker aan. Want in uur 2 hebben we onder meer de volgende onderwerpen. Ja, en terwijl uh, u als u dorp nog in wil, uh, van harte welkom bent in de krocht. Want daar is momenteel de Zandvoortse rommelmarkt aan de gang. En die duurt nog tot 4 uh, uur. En uh, op de televisie kunnen we zien dat het WK-veldrijden voor profs van start is gegaan. Ja gaan wij het tweede uur van ZFM op deze zondag verder voor u verzorgen. Uiteraard rond de klok van half vier hebben we dan de evenementenagenda... dus houdt uw pen en papier bij de hand... want er is er van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Uiteraard hebben we ook nog tijd voor Zandvoorts nieuws in het kort... en wij volgen natuurlijk voor u de eredivisie voetbal... en met name de wedstrijden die vandaag gespeeld... zeker u gespeeld zijn en gespeeld worden en gespeeld gaan worden... Uh, dan hebben we natuurlijk uh, verder nog... Uh, ja, Zandvoorsnieuws had, in het kort had ik al gezegd. En, ik zou, en natuurlijk nog veel muziek en bekende muziek, hè? Ja, heel veel ruitje plaatje. Heel veel ruitje plaatje. plaatje. Deze kwam gisteravond ook langs. De single van Bruce Springsteen en The River. I come from down in the valley. Mr. when you're young, they bring you up to do like you. ZFM, geweldige gauwe havel, joh, dit is heel van Bruce Springsteen en The River. Het is 13 minuten over 3 uur. ZFM, niet alleen op radio, tv, maar ook op internet. De het ritme van Zandvoort, ook op internet. Zfm. www.zfmzandvoort.nl. En op onze website blijf je op de hoogte van de laatste Dallin, nieuwtjes. Dallin.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 least we stole the show, least we stole the show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 heeft deze kijker alweer twee nieuwe hits gescoord in Nederland. Dit was uh, een van de ouderen alweer, joh, de Stal de Show bij CFM op de zondagmiddag. Met nu aandacht voor Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, ja, nou kort, politiek, het loopt al een paar dagen. Uh, allereerst even een stukje geschiedenis daarover. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het tijdelijk versneld huisvesten van statushouders... En allereerst een stukje algemeen. Het college had, heeft afgelopen week besloten aan de gemeenteraad voor te stellen... dat hebben ze dus besloten... Uh, uh, tijdelijk versnelde huisvesting aan te bieden aan vluchtelingen met een vergunning. De zogenaamde statushouders. Zandvoort ontlast daarmee de volle asielzoekerscentra... waarin op dit moment te veel mensen zitten die al een verblijfsvergunning hebben. De locatie hiervoor is de spoiler aan de Kostverlorenstraat. Afgelopen zaterdagmorgen in ons programma Goedemorgen Zandvoort, wat elke zaterdagmorgen live vanuit het hotel Hoogland wordt uitgezonden, ontstond daar een, een, een spannende discussie tussen Martijn Hendricks van de VVD en wethouder Schalik. Want er was wat of onduidelijkheid over haar standpunt. Nou, ik krijg morgen een publicatie in het Haarlems Dagblad. Wat ik u luisteraars niet wil onthouden. De Zandvoortse wethouder Lisbeth Schalik, wonen en OPZ. Het staat uh, wel degelijk volledig achter het collegeplan over de huisvesting op korte termijn van 40 zogeheten statushouders aan de kostverloren weg in Zandvoort. De wethouder verklaarde dit zaterdag alsnog voor de microfoon van de lokale radioomroep ZFM in een debat met VVD-raadslid Martijn Hendricks. Schaliks partijgenoot en fractievoorzitter van OPZ, Ech Poster... had vorige week dinsdag in de raadsvergadering nog onomwonnen -on verklaard... dat de wethouder tegen dit plan was... daarmee suggererend dat er grote verdeeldheid is... over het onderwerp binnen de partij. Schalik was bij deze vergadering afwezig. De laatste dag van haar vakantie vierde ze op dat moment. Daags daarna weigerde ze echter in te gaan op de beweringen van haar partijgenoot. Afgelopen zaterdag in ons programma Goedemorgen Zandvoort... noemde ze het plan alsnog het best mogelijke voorstel. BNW willen op korte termijn 40 vluchtelingen... met verblijfsvergunning statushouders vestigen... in het complex van jeugdhulpinstelling eh, OCK Spyler. Het biedt daarmee versneld in één keer huisvesting... aan nagenoeg het volledige aantal statushouders... dat Zandvoort volgens de wettelijke taakstelling... dit jaar moet plaatsen. Aldus het Haarlems Dagblad wordt vervolgd. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan. En wil je het nieuws blijven volgen? Het Zandvoort zijn nieuws... Download hem dan nu en als je hem nog niet hebt, de CFM app. Hij is gratis verkrijgbaar in de Play Store, App Store en de Windows Store. Zoek gewoon even onder ZFM Sanford en je hebt hem op je telefoon of tablet. En hier is Stevie Wonder en Sir Duke. Music is a world within itself with a language we all understand. Well, just because a record has a groove, don't make it in the group. But you can tell right away A when the people start to move.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 I'm a music in the sun. I'm a joker. I'm a smoker. I'm a midnight toker. I get my lovin' on the run.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 De joker van gisteravond was geen Morris, nee, dat was Chris. Chris de Joker in het team van Raadje Plaatje. Speciaal voor Chris mocht hij daar in het verre buitenland aan het luisteren zijn. Draaien we deze single van de Steve Miller Band en de Joker. Daarvoor trouwens Steve Wander en Sir Duke. Ja, soms zit het mee en soms zit het tegen. De rustende voetbalwedstrijd die vanmiddag om half drie gestart is. Dan hebben we het over Feyenoord thuis tegen ADO Den Haag. Daar hebben we het over. 0 tegen 1. Hmm. SC Kambuur tegen SC Heerenveen. Daar staat het in de rust. 0 tegen 0. En om kwart voor vijf de klapper van de dag. SC Twente ontvangt thuis FC Utrecht. Uiteraard blijven wij de wedstrijden voor je volgen bij Zandvoort op zondag. Oeh.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 Elk jaar is het weer een uh, waar muziekspektakel. De Vrienden van Alstol. Ja. Live, zo moet ik het wel zeggen. En uh, ook dit jaar was het weer heel snel uitverkocht. Trouwens, voor 2017 zijn de kaarten ook inmiddels al lang weer uitverkocht. Was geloof ik binnen twee uur gebeurd, uh, Albert Joon. Ja, dat ja dat heel snel hè. Niet normaal. En uh, ja. deze nieuws uh, trad daar ook op. Met onder meer deze single Sexy Als Ik Dans. En dan is het nu tijd voor de evenementagenda. Ik ga er even rustig voor zitten, valt dat mee? <laughs> nou, het valt mee, maar okay. ga maar even rustig zitten. Oké. Okay. Allereerst nog even, en dat had ik al eerder gemeld in dit programma. Tot vier uur bent u nog van harte welkom in Theater de Krocht. Want daar is de Zandvoortse Rommelmarkt. En op deze markt worden uitsluitend spulletjes aangeboden als mede antiek, Curiosa, verzamelingen, boeken, etcetera, cetera, et cetera. Nog tot vier uur vandaag. Maar tot 13 maart bent u van harte welkom in het Zandvoortsmuseum. Want daar is een, op een drietal locaties in Noord-Holland wordt aandacht geschonken aan kunstenaar Hans Wiesman. En bij het Zandvoortsmuseum wordt een inkijkje gegeven in het leven van deze kunstenaar die in 1988 overleed. En het is nog tot 13 maart te bezichtigen in het Zandvoortsmuseum... aan de Swaloué-straat nummertje 1. De entree bedraagt 3 euro. Meer informatie over deze tentoonstelling... en ook over alle andere activiteiten van het Zandvoortsmuseum... kunt u uiteraard nakijken op de website www.zandvoortsmuseum.nl. En op dit moment om half vier begint er een gratis concert bij Studio Anthony. Vandaag staat de deur van stichting Studio Anthony... aan de Oosterparkstraat 44 in Zandvoort weer wagenwijd open... voor de liefhebbers van mooie muziek. Zangeres Dejzer de, de, de, de zal een concert verzorgen... en ze zal optreden met pianobegeleiding van Marjolein van Homberg. Maar het moet wel heel snel zijn, want het begint namelijk om half vier. En vanavond is er een Benefietconcert. En dan hebben we het even over de Stads Schouwburg in Velzen. Want vandaag treedt uh, Tineke Schouten op in de stad Schouwburg-Velsen met haar show Gewoon Doen. De volledige opbrengst van de voorstelling wordt geschonken aan Stichting Metakids. En uh, dat is uh, allemaal uh, in het teken van uh, Stichting Metakids. En uh, de gehele opbrengst nogmaals wordt geschonken uh, uh, aan uh, de Stichting Metakids. Dus uh, geheel belangeloos treedt Tineke Schouten vanavond op. En waarom attendeer ik u daarop? Want de tweejarige Carmen uit Zandvoort heeft namelijk een stof wisselingsziekte. En om geld in te zamelen voor deze ziekte geeft vanavond Tineke Schouten uh, een benefietconcert in Stads Schouwburg Velsen. Dus draagt u die stichting een warm hart toe, dan zou ik even op de website gaan kijken van Stad Schouwburg Velsen of er nog kaarten te krijgen zijn. Te meer omdat volledige opbrengst naar deze stichting zal worden overgemaakt. Gaan wij een bruggetje maken naar 5 februari... en zie je in Zandvoort jazzed op, op diverse podia... op het strand, in de krocht, maar ook sinds kort bij Grand Café XL. Iedere eerste en derde vrijdag van de maand... een swingend avondje uit in Grand Café XL. Naast de maandelijkse optreden van onder andere Talassa en de krocht heeft Zandvoort er een schitterend podium bij. In een ongedwongen sfeer kan in Grand Café XL aan de Kerkplein... gratis van live jazzmuziek worden genoten... op de eerste en de derde vrijdag van de maand... van half negen tot half twaalf s'avonds. En voor vrijdag 5 februari staat het machteld Cambridge Quartet op de agenda. Cambridge heeft een fascinerende uitstraling en een doorleefd stemgeluid... zoals dat van de grote zangeressen uit de Amerikaanse jazztraditie kan worden verwacht. Het wordt bijgestaan door pianist Erik Doelman... bassist Anton Drukker en drummer Menno Veenendaal. Dus wederom een jazzpodium erbij in Zandvoort... en wel bij Grand Café XL. U kunt het allemaal nakijken op de website... uiteraard van xljazz.worldpress.com. xljazz.worldpress.com. En het kindercarnaval staat ook weer voor de deur. Het jaarlijkse kindercarnaval staat weer voor de deur. Zondag 7 februari zal theater De Krocht weer uit zijn voegen barsten van de verklede kinderen die feest vieren. Het kindercarnaval begint om 2 uur en is rond 5 uur afgelopen. Zoals het doen gebruikelijk wordt het kindercarnaval gesponsord zodat de entree gratis is en voor iedereen dus toegankelijk is. Er is ook een mogelijkheid om zelf op te treden. Wil je zingen of playbacken op het grote podium? Neem dan zelf je nummer op een cd mee en zet je naam erop en natuurlijk iedereen graag verkleed. Dan op 7 februari van 3 tot 4 uur is het weer tijd voor het museumpodium... en ditmaal met harpiste Ingrid Cornelissen. Harpiste Ingrid Cornelissen zal het publiek meenemen voor een reis door de tijd... en dat allemaal in het, het Zandvoortsmuseum. De reis begint in, het bar, in de bartok, barok... en voert u mee langs verschillende periodes uit de klassieke muziek. Ingrid zal u attent maken op de mooiste parels uit die muziek. Ingrid is een gepassioneerde harpdocente die ernaar streeft om in de muziekles... Aan meer dan de muzikale ontwikkeling te werken. Zo is ze bezig met het ontwikkelen van een harpmethode voor kinderen met dyslexie. Dat allemaal op 7 februari van 3 tot 4 in het Zandvoorts Museum. En op 7 februari is het ook weer tijd voor Comedyavond. En dan hebben we het over het Amsterdam Beach Hotel. Kom op zondag 7 februari naar het Amsterdam Beach Hotel... CQ Restaurant App Fruit voor de comedyavond. Vergeet de sportschool en kom je buikspieren trainen... op de laatste comedyavond van dit seizoen. Duik in deze zondagavond mee in de fascinerende wereld van stand-up comedy... met aanstormend en gevestigd talent uit binnen- en buitenland. Dat allemaal op 7 februari van 8 tot 11 uur. En meer informatie over deze comedyavond... en over alle andere activiteiten van Amsterdam Beach Hotel... verwijs ik u naar de website www.amsterdambeachhotel.nl www.amsterdambeachhotel.nl En de entree is 6 euro. Tot zover.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 Trouwens, gisteren de voetbalwedstrijd gemist hebben. De voetbalwedstrijd. SV Zandvoort nam we thuis op tegen Ijmuiden, onze Noordenburen, om het zo maar even te zeggen. Nou, die hadden visje te veel gegeten, denk ik, Albert <laughs> Want de eindstand van die wedstrijd werd 8 tegen 0. Een geweldige overwinning voor het team van SV Zandvoort. En dan mogen we volgende week aan de bak hè, tegen de nummer 1, buitenvelders. En, en ook nog uit. En nog uit ook. en nog uit ook. Dat wordt een zware dobber. Uiteraard blijven we die wedstrijden ook volgen bij Zandvoort op zaterdag. En dan zitten we zitten vandaag bij Zandvoort op zondag met een burgemeester die zegt niet af te gaan treden. Nee, maar uh, dat had hij gezegd tijdens de nieuwjaarsreceptie. En, uh, maar niets is minder waar. Nee, nee want hij gaat, uh, hij gaat wel weg. Hij gaat weg. En wel van 27 februari <laughs> tot en met 5 maart. Oké. Okay. Dat even een toevoeging. Ja.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 marketing apenstaatje de inzendingen, Als de inzending gesloten is, volgt de eerste selectieronde. Daarna worden drie kinderen uitgenodigd op het kantoor van de VVV Zandvoort... om te vertellen waarom zij graag de nieuwe kinderburgemeester willen zijn. Uit deze drie kinderen wordt dan uiteindelijk de opvolger... zeker de opvolgster van Finn Damhof... die vorig jaar de kinderburgemeester van Zandvoort was gekozen. In de week voorafgaand aan de Kids Adventure Week wordt de nieuwe kinderburgemeester officieel geïnstalleerd op het gemeentehuis. Onder toezicht oog van de pers... krijgt de kinderburgemeester de ambtsketen overhandigd... door een van de bestuurders van Zandvoort. Dat kan de burgemeester zijn of een, of, uh, een van de loco-burgemeesters. De eerste officiële taak van de kinderburgemeester... is de opening van de Kids Adventure Week op zaterdag 27 februari. En weet je wat de tweede officiële uh, handeling wordt? Uh, een interview bij ja, ons ja, tijdens ja, Zandvoort op zaterdag. In één keer goed, erop. Met het doorknippen, dat is de eerste dus, uh, activiteit... met het doorknippen van het lint op het Zandvoort, uh, kantoor van de VWV Zandvoort... kunnen de activiteiten van start gaan. Gedurende de week wordt de kinderburgemeester gevraagd... nog enkele andere officiële gebeurtenissen bij te wonen. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met de activiteiten... die de kinderburgemeester zelf wil doen... zodat hij of zij niets hoeft te missen. Met andere woorden, dus word jij de opvolger van Beyoncé, Jackie, Eva of Finn... geef je dan op voor 5 februari... Op, nogmaals, op door een mail te sturen naar marketingapenstaatje www.zandvoort.nl marketing En wie weet, ben jij een week lang de baas in Zandvoort. Dankjewel Albert Young en hier is Wayne Weeds en Lady. Maar twee nummers, uh, Albert-Jan, en zijn we weer tien minuten onderweg. Ruim, hè? Ruim. Ja, maar... Okay. Als eerste, uh, Weet en de Lady. En achteraan deze van Eric Clapton. En uh, inderdaad, Lila. Wat een mooie muziek. Nou, dit gaat ook weer lekker. Ja, nou, maar ja, jij weet wel wat uh, de tussenstanden zijn, toch? Ja, dat, uh, dat ga ik dus nu eventjes uh, snel opzoeken. Want uh, er is weer gescoord bij Feyenoord. ADO Den Haag, 0 tegen 2 op dit moment. En de SC Kambuurt tegen SC Heerenveen. Ook daar is gescoord, Albert Jan, door SC Heerenveen. 0 tegen 1. En om kwart voor vijf hebben we nog de klapper van de dag te goed. FC Twente ontvangt thuis FC Utrecht. Oké, okay, nou, het volgende uur van Zandvoort op zondag. Wat gaan we daarin allemaal doen? Oh, Pit Report, dier van de week, het gedicht van de week... En uh, veel muziek en nog informatie. Oké, okay, nou. Want uh, de, de WK-veldrijden naderste ontknoping met nog een iets meer dan een één ronde te rijden, uh, leidt de Nederlander uh, van der Haar. En uh, de kans, ja, de per definitie kans hebben bij de start. Van der Poel zit op een vijfde plaats. De vijfde plek. Het, het gaat, het niet, gaat niet echt geweldig. Het gaat, toch? Het, gaat alleen, het gaat alleen maar tussen de Belgen en de Nederlanders. Ja, en waar ligt de rest dan? Ja, ver, dus achter, het, heel ver, ver achter. weg. Heel ver weg. Nou, ook dat uh, blijven we uiteraard in de gaten houden. Het volgende uur van Zandvoort op zondag. Graag tot zometeen.